De onrust in het oosten van de Oekraïne lijkt weer toe te nemen. Bij arteriebeschietingen zijn aan beide kanten van de bestandslijn doden gevallen. Volgens Oekraïne laat president Poetin de spanning oplopen door zijn bezoek vandaag aan de Krim. Volgens de Russen bereidt Oekraïne mogelijk een nieuw offensief voor.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 Het weer, vanavond en vannacht regen. Alleen in het zuidelijke deel van het land soms wat droger. Ook morgen regen, pas tegen de avond in het zuiden de eerste opklaringen. Het wordt morgen 18 graden. Dit was het en. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zonde, zee. Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.